Het is 11 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een arrestatie op de A50 is vanochtend een politieman neergeschoten. Hoogstwaarschijnlijk is de man door kogels van zijn collega's geraakt. Bij knooppunt Hattemerbroek negeerde een automobilist een stopteken van de politie. Bij zijn arrestatie loste de politie een paar schoten. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat de agent is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet levensgevaarlijk gewond. Het Belgisch Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Geert Leijnders, de ploegarts van de voormalige Rabo-Wielerploeg. Dat heeft een woordvoerder van het pakket Dendermonde aan NRC Handelsblad laten weten. Hij wil niet zeggen waar Leijnders van wordt verdacht. Verschillende oud-renners van Rabobank beschuldigden Leijnders de afgelopen weken van het verstrekken van verboden middelen. In tegenzetting tot in ons land is in België betrokkenheid bij doping strafbaar. De beoogde nieuwe directeur van de CIA, John Brennan, wil meer openheid geven over drone-aanvallen. En wil bijvoorbeeld openbaar maken hoeveel burgerslachtoffers gevallen bij de aanvallen die zijn bedoeld om buiten de VS terroristen uit te schakelen. Ook moet een speciale Amerikaanse rechtbank toezicht houden op de aanvallen. Brennan schrijft dat in antwoord op schriftelijke vragen van leden van de Senaat, die zijn benoeming tot CIA-directeur moeten goedkeuren.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 Het weer: Veel bewolking, maar in het zuidwesten later ook wat zon. Het is op de meeste plaatsen droog en het waait nauwelijks. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen wat meer zon. Dit was het NOS voornaal En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat bij kloppen diemen. Drie kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. En een korte file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Er staat tussen kloppen het Hattemerbroek en Wezep 2 kilometer.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 TROS Kamerbreed Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans Goedemorgen Goedemorgen De huren gaan minder omhoog starters op de woningmarkt hebben minder pech en woningcorporaties moeten minder meer aan de staat betalen er is een woningakkoord, maar de grootste vraag is, is het uit te leggen? We gaan het proberen vanochtend. Arie Slop van de ChristenUnie is een van de uitvinders van dit akkoord. Dus we rekenen op u, meneer Slop. Goedemorgen. Ik ben beschikbaar. Oké. Okay. En we gaan ook praten over waar u graag naar kijkt, waar u veel naar luistert. En misschien bent u er ook wel lid van via een omroepvereniging, de Publieke Omroep. Daar wordt zwaar op bezuinigd en het bestel staat te wankelen. En nou denkt u misschien dat we het over onszelf gaan hebben... maar nee, we gaan het hebben over uw keuze... en over de vraag of die keuze er straks nog wel is. We gaan erover praten met Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Welkom. Goedemorgen. En Pieter Heerma is ook hier van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons ook zien op trostkamerbreed.nl... en natuurlijk op Politiek 24. De zaterdagkrant. Nou, het is bijna elke dag crisis, ellende, te kort en te weinig. Maar... Uh, de minister van Financiën, Dijsselbloem, keek even in de la. En hoera, iedereen blij, want hij kon gisteren meevallen... van 3,2 miljard aankondigen. En dat betekent uh, 800 miljoen, begrijpen we, per jaar voor dit kabinet. Minder bezuinigen, eindelijk uh, iedereen rijk. Een totale omslagpolitiek, minister Lop. Nou, dat is de vraag. Ik moet zeggen dat ik gisteren wel even verbaasd opkeek... toen opeens dit soort bedragen naar uh, buiten kwamen. Maar als je nu toch even nadenkt wat daar aan het gebeuren is een garantstelling voor de Nederlandse bank... die dan uh, winstafroming aan, er weer terug kan storten naar de enige aandeelhouder. En dat is de Nederlandse staat. Dan wordt hier een beetje geld rondgepompt. Er wordt wat vooruitgegrepen op dingen. Dus ik vind het allemaal nog wel even wat te snel gaan. En, uh, het parlement zal zich hier ook over moeten uitspreken. En ik vind dat wij als parlement ook een groot aantal deskundigen... moeten raadplegen om te bezien... Of we hier wel verstandige stappen nemen. Ja, wat, wat, wat bedoelt u? We de hebben een groot aantal deskundigen raadplegen. Nou, bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer is een oordeel hierover vragen. Er kan een hoorzitting over belegd worden. Je, je merkt ook gelijk al de reacties vanuit de wereld van de, de financieel deskundigen. Dat men het al heeft over wisseltrukken en dergelijke benamingen. Dus even heel goed opletten hier met elkaar. Dat we ons ook niet te snel rijk rekenen en nu stappen gaan zetten waar we straks misschien ongelooflijk veel spuit van hebben. Vertrouwt, vertrouwt u het niet? Nou, ik vind uh, dat we wel even moeten opletten. Ja, een garantstelling. En dan uh, mag de Nederlandse bank dus uh, met die leningen aan de slag. En dan komt daar winst en die wordt dan weer uitgekeerd... aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse staat. Dus ja, even opletten wat we hier aan het doen zijn. In de NRC wordt gesproken over dat er misschien helemaal geen geld is... maar dat het een ja, soort lucht is eigenlijk, luchtgeld. Denkt u dat? Nou ja, dat zou kunnen. Uh, en ik denk dat uh, het parlement daarom nu niet snel moet juichen... en denken van prachtig, uh, want nu kan onze staatsschuld omlaag... en ons uh, begrotingstekort, uh, misschien blijven we onder, uh, onder de 3%. procent... Uh, dat is denk ik even een te snelle conclusie op dit ja. moment. Pieter hier maar daarover. Ja, ik, ik ben het hier enorm mee eens. Dat, dat er nu ineens uh, 3 miljard wordt gevonden ruim. Uh, er hangt in ieder geval een, een, een zweem van, van creatief boekhouden omheen. En we moeten echt oppassen dat door allerlei boekhoudkundige werkelijkheden... het nu ineens lijkt alsof we veel meer geld hebben... en er geen kritisch crisis is. Uh, ik, ik ben hier ook zeer bezorgd over. En ik ben het zeer met Arie Slop eens... dat uh, de Kamer hier maar eens kritisch naar moet gaan kijken. Uh, Martijn van Dam, het is uw partijgenoot, minister Dijsselbloem... die uh, met dit mooie bedrag uh, uit de hoge hoed is uh, gekomen. Uh, in de NRC wordt hij zelfs de cijfergoochelaar genoemd. Hij is het economisch wonder waarop wij hebben gewacht. Uw reactie? <tie> Ik moet zeggen, ik vind het sowieso even wennen dat ik nu twee oppositiepartijen naast me heb die zeggen dat, uh, um, dat er eigenlijk meer bezuinigd zou moeten worden omdat ze een meevaller niet, uh, niet, niet willen hebben. Maar even er uw vallen. reactie wordt, op de meevaller. Ja, er wordt gewoon winst gemaakt bij, uh, bij DNB. Um, en met deze garantstelling kan die winst worden uitgekeerd aan de staat. Nou ja, dat is toch, uh, dat is toch terecht. Kijk, we hebben de afgelopen jaren genoeg geklaagd over dat... Um, al die leningen die DNB moest verstrekken, uh, dat ons dat geld kostte. Uh, in dit geval levert het geld op. Laten we er ook een keer blij mee zijn. Ja. Dat, dat scheelt de komende jaren. Toch heel even voor de informatie naar de luisteraar... die het misschien nog niet gelezen heeft. De NRC betwijfelt of er echt winst wordt gemaakt. Het gaat hier om een garantie die buiten de begrotingskaders valt. Dus die hoeft niet als tegenvaller uh, ingeboekt te worden. Maar de winst daarop mag weer wel meegerekend worden. Dat lijkt toch een beetje raar? Nee, dat is helemaal niet zo raar. Kijk, de... Doet u dat thuis ook zo? Uh, nee, nou ja, thuis maak ik geen 800 miljoen winsten per jaar. Dat soort... Nee, maar u snapt wat ja. ik bedoel. Dit, dit, wordt dit, kan je dit niet gewoon wat uh, uw collega's in de Kamer zeggen? Dit is een rekentruc. En uh, jee, wat toevallig net op het hoogtepunt van het dieptepunt... komt er opeens geld uh, uit de toverdoos. Ja, ik... ik... Ik kan er misschien niks aan doen, maar ben ik nou de enige die blij is... dat Schijn, er ook wel eens een keer een meevaller ja. is in deze tijd. En die meevaller die komt simpelweg omdat DNB dat geld binnenkrijgt... maar niet kan uitkeren, omdat ze eh, en nu wel kan uitkeren... doordat de staat ja, ja. garant staat ja. maar voor alle, DNB alle... en daarmee dus die ja, ja. balanspositie van de ja, DNB veilig ja, ja. ja, stelt. Let goed maar op al... wat ik, zeg. Ja. Ja. Uh, bedoel, let ik op. zeg. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik heb hier wel een groot aantal vragen bij... omdat ik wel echt even op wil letten of hier inderdaad niet boekhoudkundig uh, wat uh, bezig aan het zijn... om op een toch wel uh, misschien hele creatieve manier hoor uh, tekorten naar beneden te drukken. Uh, dus da daarom hebben we volgens mij als parlement ook nodig dat deskundigen ons daar ook over uh, adviseren. En dan kunnen wilt... we onze conclusies trekken. Ik heb nog geen conclusie getrokken. Nee. Dus de conclusie dat wij graag extra zouden willen bezuinigen, die lijkt me ook echt wat voorwaardig. U wilt kortom eerst een hoorzitting met deskundigen of iets van een soortgelijke strekking. Ja, dat mag de commissie En Financiën... debat over in de ja, Tweede Kamer. Ik vind in ieder geval dat we daarover moeten spreken. Ja. U wilt ook een debat Ik ben het daar absoluut mee eens. En er is geen sprake van een meevaller. Ja. Uh, als je bedenkt dat we ook in deze crisis terecht zijn gekomen... doordat er creatief werd omgegeven met geld... wat er in de toekomst op papier mogelijk zou kunnen zijn maakt dat we als Kamer zeer moeten opletten door te zeggen... we hebben ineens 3 miljard gevonden. Dat vind ik onverstandig, dus ik ben het eens met de nee, Slop. Meneer Van Dam, tot slot, het, uh, mensen kunnen zich toch wel enigszins afvragen. Lijkt me, we lezen alleen maar dat banken gesteund moeten worden... dat banken aan de hand van de afgrond staan, dat banken failliet gaan. En we hebben het nu opeens over een bank die winst maakt... en nog wel de Nederlandse bank. Ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Dat de Nederlandse maar het is wel bank... op zich grappig, toch? Nee, maar de Nederlandse bank is niet gewoon een bank waar u en ik ons spaargeld door bestaan. Nee, nee. het is natuurlijk degene die toezicht houdt op de financiële sector... en tegelijkertijd natuurlijk ook een rol heeft gespeeld... in het overeind houden van een aantal banken... maar ook um, het verstrekken van, uh, van leningen ook mm. richting Europa, uh, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk het punt. Op het moment dat je leningen op je balans hebt staan... Um, op het moment dat de staat nu zegt, we staan garant voor die leningen... Uh, dan hoef je daarvoor dus geen buffers aan te houden, nee. geen extra buffers. En daarmee kun je de winst die wel degelijk gemaakt wordt door DNB... die kun je dus uitkeren aan de staat. En dat scheelt ons allemaal, want 800 miljoen is in uh, een hoop geld. deze tijd ja, het is ja. geen kleinigheid. En dat scheelt dus uh, een hoop bezuinigingen die je anders uh, wellicht zou moeten doorvoeren. Ja. Ja. Meneer Slob, nog heel even naar u. Uh, u heeft aan tafel gezeten vanwege het uh, woningakkoord. Uh, op dat moment was deze meevaller nog niet bekend... Bevreemd u dat dan? Dat dan de dag daarna ineens zo'n enorme meevallen naar buiten komt? Of had u dan anders aan die tafel gezeten, is eigenlijk mijn vraag? Als u nee, dit dat denk ik, ik niet. Geweest. Omdat wij wel echt op een verantwoorde manier... ook om wilden gaan met, uh, met de woningmarkt. En ook uh, gaten die wij uh, in, uh, in, in de begroting uh, ja, wilden schieten. Of in ieder geval hebben geschoten. Vanwege het feit dat we aanvullende maatregelen wilde hebben die uiteindelijk ook zijn uh, gewone Daar zijn we denk ik op een hele prudente manier mee omgegaan. Ik denk niet dat we opeens hadden gezegd van nou happakee, nog een paar procent we uh, eraf. Uitgemaakt. We hebben dat heel verantwoordelijk gedaan. En ik moet zeggen, de, het gezicht van uh, minister Dijsselbloem toen wij bezig waren... die stond ook niet echt heel erg vrolijk. Uh, nee, nee, maar het had hij dat geld nog niet gevonden? Volgens mij had hij, uh, hij zei zelf ook gisteren na de persconferentie... Uh, of naar de ministerraad, uh, dat het ook echt vrij recent was... dat deze informatie tot hem was gekomen. Uh, nou Nog een uh, heel klein dingetje uit uh, het AD van vanochtend. Uh, groot op de voorpagina, koopzondag veroverd, veroverd stiekem Nederland. Er is nog een wet uh, die dat eigenlijk uh, mogelijk moet maken... dat gemeentes dat zelf kunnen beslissen en die moet nog door de Eerste Kamer, geloof ik. Als ik het zo uit mijn hoofd zeg, meheer, maar eh, toch leuk dat, eh, dat we gewoon... ook al hebben we niet zoveel geld, overal in het land straks op zondag lekker kunnen kopen. Ja, ik denk dat daar best veel consumenten <coughs> blij mee zijn. Ergens snap ik ook nog wel half dat gemeentes alvast aan het voorsorteren zijn... Op denk, wat ze de, denken dat er snel gaat gebeuren... Uh, ik ben er alleen verder niet heel positief over. Want uh, er zijn ook veel verliezers. Uh, uh, over de zondag zelf ben je niet ook, erg positief. Nou ja, als je het helemaal vrijgeeft. Um, uh, dat, dan kan de kleine MKB-ondernemer vaak niet meer hmm. tegenop concurreren. Personeel uh, komt onder druk te staan om op zondag te moeten werken. En ook de effecten. Um, op het maatschappelijk middenveld. Uh, mensen die uh, nu sportverenigingen overeind houden. Ik ben er niet alleen maar optimistisch ja, over. Dus uh, het CDA in de Eerste Kamer gaat tegenstemmen. <laughs> Dan laten we eerst maar even de discussie afwachten. Ja, en minister Lop, uh, in de Eerste Kamer moet het dus nog besloten worden. Hoe vindt u het eigenlijk dat gemeenten daar nu al zo op vooruit lopen? Uh, ik vind dat geen klein dingetje. Uh, ik bedoel, wetgeving uh, even los van de inhoud. Maar pas als iets echt definitief door het parlement is. En ook de wetgeving ingaat. Dat is het moment dat er naar gehandeld mag worden. Dus er wordt hier wel een heel raar signaal afgegeven dat er allerlei dingen al gebeuren. die conform de wetgeving nog niet kunnen. Zou daar dan we... eigenlijk tegen opgetreden moeten worden? Vindt nou, ik? het lijkt me wel iets waar ook vanuit de kant van de regering aandacht voor zou moeten zijn. Op richting de manier? gemeentes. Nou, ik zou in ieder geval eens even met ze in gesprek gaan en aangeven: van uh, het komt er misschien wel aan. maar we vinden ook dat u zich zult moeten houden aan. Uh, aan, aan termijnen zeg maar, die in de wet uh, worden genoemd. Maar dat maar... doen de gemeentes niet. Want er zijn nu dus al 75 die het gewoon elke zondag doen. Ja, ik weet dat uh, bijvoorbeeld in Utrecht is de discussie nu gevoerd. En dat is wel, denk ik, ook een, een voorbeeld van... Uh, dat je merkt dat, dat ook uh, de winkeliers behoorlijk uh, in twee kampen terechtkomen. Nee, nog... maar even terug naar de regering. Want wat vindt ja. u dan dat de regering zou moeten doen? Ik vind in dat... gesprek gaan? Ja, ik vind dat de regering tegen de decentrale overheden moet zeggen... dat, uh, dat ze zich aan wetgeving uh, moeten dus houden. Dus dat het niet mag? En dat het op dit moment dus niet mag. Ja, maar goed... Een niet mag, zit ook, een, zit ook iets vast? Nou ja, kijk, uiteindelijk... Uh, uh zal, uh, zal ook zeg maar, een burger en winkeliers uh, kunnen ook nog op een andere, via een andere weg. wat overigens ook in het zuiden van het land uh, is gebeurd. proberen dan ook tegen te houden dat dit soort uh, bewegingen worden gemaakt. Daar is uh, een uitspraak ook van de rechter gedaan. dat de winkels uh, niet open mochten gaan. Uh, ik geloof dat dat vorige week of twee weken geleden is uh, gebeurd. Dus ik vind primair een verantwoordelijkheid voor het kabinet om aan te geven, niet doen. En. Uh, nou, ik weet niet of ze dan nog meer mogelijkheden hebben op het moment dat gemeentes toch, uh, noem het maar, uh, eigenlijk uh, de Rijksoverheid ongehoorzaam uh, zijn. Ja. Maar ik vind het zeer onwenselijk wat er nu gebeurt. Ja. Martijn van Dam nog tot slot. Kleine bakkertjes gaan toch open. Uh, ook onder druk natuurlijk van deze, uh, van deze aankomende wet. Worden daarmee misschien wel weggeconcureerd door de grote. Hè? Dat, dat is altijd, altijd een dilemma. Uh, Lijkt me voor uw partij moeilijk. Dat is, dat is zeker, dat is bij ons altijd een discussie geweest, maar wat je echt op dit moment moet realiseren is, um, de meeste Nederlanders hebben natuurlijk twee momenten in de week waarop ze kunnen winkelen, namelijk op koopavond en op zaterdag. Um, die gewone winkels die concurreren met heel veel winkels die ook elke avond open zijn en op zondag open zijn, namelijk internetwinkels. En in toenemende mate verschuift omzet van gewone winkels nu naar uh, het internet. Dat gaat echt om uh, miljarden inmiddels die verschoven zijn van gewone winkels naar het internet. Dat zie je ook. En gaat de koop er op zondag steeds daar meer... verandering in brengen? Ik begrijp heel goed waarom bijvoorbeeld winkeliers in Utrecht zeggen... wij willen op zondag open, want uh, anders gaan mensen of naar Amsterdam, uh, waar het wel mag... Uh, of ze gaan op internet winkelen. En ja. dat is de realiteit voor heel veel winkeliers. Die worden niet... Um, um, alleen maar beconcureerd door andere grote winkels... maar ze worden steeds meer beconcurreerd door internetwinkels. En dus als ze een moment kunnen vinden waarop de meeste Nederlanders... naar gewone winkel toe zouden kunnen ja, gaan, dat ze dan open willen... Maar misschien moeten ze dan ook s'nachts maar open. Want veel mensen winkelen ook s'nachts op internet, hè? Nou, ik ja. denk dat de meeste Nederlanders... Ja. ...s nachts gewoon slapen, want die moeten s ochtends weer op... ...omdat ze naar werk kunnen. Kijk, gaan in, in, in Utrecht is uh, het aantal winkeliers... ...wat echt hier Mordekens tegen is, is echt heel Precies. erg groot geweest. Het was ook maar een hele krappe meerderheid die uiteindelijk... Twee gesloten heeft. Ja, drie zetels verschil, ja. geloof ik, Twee, drie... Uh, nee, ik vind het echt een ontwikkeling die mij wel uh, zorgen baart. En uh, de kleine winkelier is de dupe en, en, en de grootwinkelbedrijven ja. uh, zijn ook. U zou het ja, het liefst precies. tegenhouden in de Eerste Kamer. Ja, maar... Nou ja, dat, wij gaan in ieder geval tegenstemmen. Maar ik geloof niet dat dat het verschil zal maken nu in de Eerste Kamer. Nee. Maar wie ja. weet zijn er nog meer partijen met wat gezond verstand. Dat, dat, ja, dat, dat laatste geldt voor het CDA ook. Dat gaat het verschil niet maken. <kuggen> maar wat Martijn van Dam zegt, ook op het internet zijn het juist vaak de hele grote bedrijven die de grote omzetten draaien. Het ja. zijn ook de grootwinkelbedrijven die op zondag de grote omzet draaien. Dus Arie slop heeft wel een punt als je zegt dat je juist daarom ziet... dat die kleine winkeliers in de grote steden juist degene zijn... die op beide fronten onder druk komen staan. Dus het is niet een oplossing, het vergroot voor hen het probleem. Nou, kijk, in, in Utrecht bijvoorbeeld, degene die die hele actie heeft aangevoerd... was een herenmodezaak, geen grote keten, geen grootwinkelbedrijf maar juist iemand die zei, ja, ik wil open kunnen zijn... op het moment dat mijn klanten ook willen winkelen. Ja, ik begrijp dat wel. En wat ik veel belangrijker vind... laat winkeliers en de gemeente dat nou samen lokaal bepalen. Kijk, in gemeenten waar ze daar meer moeite mee hebben... bijvoorbeeld vanwege, uh, uh, vanwege het geloof... laat ze daar zelf bepalen dat ze dicht willen zijn... en laat ze in andere plaatsen waar winkeliers en de gemeente vinden... dat het gewoon moet kunnen kopen zondag, laat ze het daar zelf bepalen. Oké, okay, nou, duidelijk. Um, dit waren de kranten. We praten zo uitgebreid verder, maar we kijken natuurlijk ook even terug naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Tegen de collega's zou ik zeggen, wanneer trekken we de agenda voor de volgende afspraak? De volgende afspraak? Ja, precies. We raken direct de kern van deze politieke week. U heeft het misschien nog niet in de gaten, maar de formatie is weer begonnen. En het begon allemaal met de woningmarkt. Het is een vrij heftig uh, dossier, dus daar kom je niet zomaar eventjes op een uh, avondje uit. En morgen gaan we weer verder praten. Even uitleggen, er is een regeerakkoord en er is een kabinet. Dat akkoord is een kaartenhuis en om dat niet te laten instorten... is er hulp gevraagd aan de oppositie die als een soort politieke EHBO... het VVDP van de A-kabinet hartmassage geeft. Zoiets dus. En als je met elkaar in goed overleg bent... dan ga je natuurlijk niet tegelijkertijd met allerlei andere partijen praten. Wanneer je nog verkering hebt, kijk je niet naar andere vrouwen. Hè. Dat geldt ook in de politiek. Ook dit moet worden uitgelegd. De VVD en de Partij van de Arbeid zijn met elkaar getrouwd. Maar na honderd dagen is de lol er wel een beetje af. En daarom is er gezocht naar verkering buiten de deur. Dat mag dus eigenlijk niet, maar men noemt dat gedogen. Dat wordt is erg beladen, dus zo voel ik me helemaal niet. Nee, gedogen, dat is passief. En ik hou liever van... Uh... Action, actief. Die pechtot geef hem het woord en hij blijft doorpraten. Even zo goed noemen we hem vandaag de gedoogpremier. Maar goed, er is dus een akkoord. Helemaal bedacht door hem, door Arie Slob en de SGP kwam geen ambtenaar aan te pas. We zijn een paar keer naar het ministerie gegaan. Daar is het s'avonds erg donker, want dan zijn de meeste lampen uit. En uh, hier kun je gewoon doorwerken tot, uh, tot in de kleine uren als dat nodig is. Het akkoord is al wel weer afgebrand, maar dat hou je toch. Het is nooit goed of het deugt niet. En daarvoor is de SP opgericht. Dit is uh, geen akkoord waar je vrolijk van wordt. De uh, gelegenheidscoalitie die blaast de hele huursector op. Hoe het ook zij, dat regeerakkoord wordt de komende tijd punt voor punt aangepast. Er is één politicus die daar in het geheel niet van wakker ligt. Als hij maar kan aanblijven. Het Maastrichtse carnaval, daar wordt iedereen als prins uh, verkleed. Uh -huh. zeg maar, en je hebt omgekeerd in, in, in Den Bosch het boerencarnaval. Waar elke prins als boer verkleed wordt, dus je krijgt een boerenkiel. En, en iedereen is hetzelfde. Het is heel, heel egalitair eigenlijk. Waarmee maar weer eens bewezen hoe groot de portefeuille is van de minister van Binnenlandse Zaken. Waren er verder nog wat schermutselingen in het parlement onder het gezellige voorzitterschap van mevrouw van Miltenburg? Steun voor het verzoek van de heer Potter was dit. Uh, Jansen, sorry. Het Paulus het? Potter. <laughs> Volgens, het, volgens het, zo, zo goed schilder ik niet, hoor. Nou, je heeft een paar uur de tijd om te oefenen misschien. En eindigen we tot slot met de spreuk van de week. Je moet het geld eerst verdienen voordat je het uitgeeft. Tros, Radio 1. Twintig minuten over elf en u luistert naar Tros Kamerbreed... met als gasten de Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie... Martijn van Dam, van de Partij van de Arbeid... en Pieter Heerma uh, van het CDA. En allemaal uit de Tweede Kamer, uiteraard. Um, meneer Slob, om maar eerst bij u te beginnen. Want u bent toch een van de mede-architecten van uh, het redden van het kabinet. Want zo moet ik het ongeveer begrijpen ten aanzien van het woningmarktplan. Is dat zo, zeg ik dat zo goed, het redden van het kabinet? Nou, ik denk dat u dat zelf ook wel weet dat u dat niet goed zegt. Uh, oh. Dat is niet, in ieder geval niet ons oogmerk uh, geweest. Dat uh, we het was allemaal... wel zo, toch? Dat lezen we in de krant. U schrijft, het kabinet is langs de rand van de afgrond gegaan. Dat klopt. Uh, ze waren erg blij dat er wel wat gebeurde, maar... Uh, voor mij heeft steeds voorop gestaan en ik geloof ook wel voor de andere collega's die hierbij betrokken zijn geweest dat er iets op die woningmarkt moest gebeuren en dat de problemen daar zo groot zijn. Ik bedoel, er gaan zo'n 9000 mensen raken hun baan kwijt per maand in die bouwsector. Daar moet echt iets gebeuren. En dat leek nu weer enorm terug in de tijd te worden geworpen... met weer een voortdurende onzekerheid en uh, problemen. En dat is voor mij een reden geweest toen er ruimte ontstond om mee te praten... om niet om handen te gaan zitten langs de kant... maar ook aan te schuiven en te kijken of we een deel van ons idealen... voor de woningmarkt konden realiseren. En waarom heeft u eigenlijk het CDA er niet bij betrokken? Het CDA was al in gesprek, dat hebben we ook netjes gerespecteerd. Uh, we hebben ook steeds contact uh, gehad met uh, de heer Buma, de fractievoorzitter van het CDA, die op een bepaald moment ook gewoon aangaf, wij zijn klaar. Uh, er klaar en, mee, bedoelde uh, En Hij wenste ons veel succes, want hij zei, de bal ligt bij jullie. En uh, dat was inderdaad ook zo. Uh, nu was er een andere coalitie mogelijk... om te kijken of wij er wel uit konden komen. En ja, wat uh, de heer Buma niet gelukt is, is ons wel gelukt. Ja, even, even nog uh, hoe de, gewoon het spel en de, en de knikkers. Het kabinet heeft gewoon in de Tweede Kamer een uh, meerderheid... en in de Eerste Kamer een minderheid. En u bemoeit zich dus eigenlijk met een probleem in die andere kamer. Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Nou, ik bemoei me met wetgeving die ons niet aanstond. En die wetgeving was... Ja, maar was, daar was een meerderheid voor in de Tweede Kamer. En u ja. kan nu een, een wijzigingsvoorstel indienen, een amendement. U kan voor- of tegenstemmen. Maar er was een meerderheid. Ik bedoel, u hoeft er geen probleem in die zin voor het kabinet... in dat parlement waar u voor bent gekozen op te lossen. Nee, maar als u kijkt naar wetgeving en je bent met het kabinet in gesprek over wetgeving en je hebt daar opvattingen over... dan stop ik niet met spreken op het moment dat er alle meerderheid is voor een wet. Zo van, ja. dat heeft geen zin meer. Nee. U gaat dus ook over de Eerste Kamer? Wij hebben, nee, wij hebben met uh, de regering gesproken over de wetgeving die in de Tweede Kamer aan de orde lag. Daar moet wetgeving ook aangepast worden. Want als je dat niet doet en je gaat met de wet zeg maar die nu lag met een krappe meerderheid richting uh, de Eerste Kamer voordat het dan weer terug is en aangepast is, dan komt de Tweede Kamer ook weer in beeld. Want dan dus... moeten de novelles gemaakt worden, even technisch, maar dan gaat het weer terug naar de Tweede Kamer. En dan moeten we alsnog allerlei veranderingen doorvoeren. Dus wij hebben eh, op basis van ons programma en onze idee over de woningmarkt hebben we gesproken. We hebben wel eh, rekening gehouden met de gevoelens die bij onze eerste Kamerleden leven. Maar we hebben ook gerespecteerd dat zij uiteindelijk wel ook een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben... als het gaat om keuzes die eh, gemaakt moeten worden. Is dat dan echt ook nog een reële optie dat uw partij in de Eerste Kamer zou zeggen nee? Nou, als ik kijk naar wat er nu allemaal veranderd is... ook wetend hoe zij zichzelf daar hebben uitgesproken... want er zijn wel debatten over de woningmarkt al geweest met de heer Blok. Hè. De Eerste Kamer heeft zelfs ook moties aangenomen... waar in ieder geval één motie ook de handtekening van onze fractie, de eerste kamerfractie onderstond. Dan denk ik dat we daar voldoende rekening mee hebben gehouden. Dus ik denk niet dat we verrast zullen worden... maar je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Ja, maar gaat u dan als dit onderwerp in de Tweede Kamer aan de orde is... en dat de Tweede Kamer... Uh, het kabinet controleert. Gaat u dan tijdelijk even met... Uh Pechtold en de SGP achter de regeringstafel zitten? Want u moet het dan eigenlijk verdedigen. Niet nou, controleren dat... meer, maar verdedigen. Dat lijkt mij niet. Uh, we hebben uh, Het wetsvoorstel van het kabinet hebben we zodanig kunnen beïnvloeden... dat het zelfs uh, behoorlijk drastisch uh, gewijzigd is. Maar dat heeft het kabinet u u eigenlijk overgenomen. Maar u snapt wat ik bedoel, hè? Ik snap zeker wat u bedoelt. U zit tijdelijk maar... even in het kabinet. Nee, ik zit niet in het kabinet. We hebben invloed uitgeoefend op een, uh, op een zeer belangrijk wetsvoorstel... wat gaat over de woningmarkt. Een woningmarkt die al jarenlang muurvast zit en waarvan we hopen dat met de maatregelen die, die nu genomen zijn er weer vertrouwen gaat komen... en dat de zaken weer wat meer op gang gaan komen. Er is nog geen garantie dat het ook echt gaat gebeuren. Maar niets doen was voor ons echt geen optie. Nou, la we laten we straks met de andere twee ook even doorpraten... over de politieke implicaties hiervan. Maar toch ook eventjes concreet over dat woningakkoord. Waarom denkt u, want dat wordt nu in de alle kranten ook alweer tegengesproken... dat de maatregelen die nu zijn getroffen het vertrouwen zullen gaan vergroten... en inderdaad die woningmarkt uit het slop zullen trekken? Dan slot met een P. Ja. Uh, nee, Belangrijk is denk ik dat er nu eindelijk eens een keer een besluit is gevallen. Dat er een besluit is genomen wat niet alleen de huursector raakt... maar ook de koopsector... En dat ook impulsen bevat voor, uh, voor de bouwwereld... die uh, behoorlijk in de problemen is uh, gekomen. Uh, we hebben de, uh, de huurverhogingen zoals ze erin zaten... hebben we behoorlijk terug kunnen uh, schroeven. Maar dat zal nog steeds betekenen dat mensen wel wat meer huur moeten gaan betalen. Maar we hebben daarnaast ook een groot aantal uh, uh, uitzonderingen kunnen maken... voor mensen die in hele moeilijke situaties terechtkomen. Chronisch zieken, gehandicapten, inwonende mantelzorgers. We hebben gezorgd dat er een uh, maximum zit als het gaat om huurstijging... dat je ook niet meer gaat betalen dan je woning uiteindelijk ook uh, waard is. Dat waren allemaal zaken die niet in het uh, vetverstel uh, zaten. Mm -hmm. Rond de koopmarkt... Uh, is er ruimte gekomen om eventueel... mensen zijn niet verplicht ook nog op een wat andere wijze... Uh, je uh, te, in je hypotheekvoorziening uh, uh, te laten voorzien... waardoor je je, je lasten in de eerste uh, jaren wat naar beneden kunt krijgen... je maandlasten. Dus voor starters erg aantrekkelijk. Ook voor starters is er extra geld uh, uitgetrokken. Dus dat is uiteindelijk een totaalpakket geworden. Wat, uh, ja, wat vinden wij in ieder geval, daarom hebben we ook mee in kunnen stemmen... zodanig uh, verbetering was van het kabinetsplan... dat we ja. daar uh, uiteindelijk ons fiat aan konden geven. Ja, toch zeggen allerlei hoog leraren, ook vandaag en gisteren in de krant, dat het alleen maar een grotere chaos zal worden op de woningmarkt. Omdat de regels namelijk zo onduidelijk zijn, omdat je nu ook een lening zou moeten afsluiten om je hypotheek dan weer af te kunnen betalen. Dus niet om je huis af te betalen, maar om je hypotheek af te betalen. Lening op lening. En dat wilden we toch ja, juist niet? Je moet niet? helemaal niks. Uh, dat niemand is verplicht om dat te doen. Er zijn wel banken al bezig om uh, dergelijke voorzieningen, om die uh, beschikbaar te stellen. Maar wel bedoelt je stimuleert dat het, een... het wel op deze manier natuurlijk. Ja. Nou, en dat, dat is het er niet gemakkelijker op wordt. Kijk, wat als het gaat om de koopmarkt, hebben we eigenlijk al in met het lenteakkoord... waar ook het CDA bij betrokken was, toen hebben we al keuzes gemaakt... wat aflossen echt de norm wordt. Dus als mensen hypotheekrenteaftrek willen hebben, dan kan dat. 30 jaar lang, daar hebben we ook niet aan getornd, die duidelijkheid is gebleven... Uh, niet meer en uh, niet minder. Dus je moet ook echt af gaan lossen. Je kunt niet onbeperkt je schulden maar hoog blijven houden... om dan zo maximaal mogelijke aftrek te hebben. We hebben wel gemerkt dat voor starters uh, uh, dat best wel lastig was. En daar kan deze voorziening bij helpen. Omdat ze met een lening die parallel gaat lopen... die mag maximaal 50% zijn van de waarde van hun woning... Mm. Uh, en mag over 35 ja. jaar worden afgelost... Uh, kunnen zij dus die maandlasten gaan drukken. Ja, het, het duizelt mij al van de cijfers. En dat is ook wat ik teruglees in de commentaren... Uh, het, het, de kritiek is eigenlijk, ja, ook dit is weer zo'n akkoord... wat heel erg op de tekentafel is bedacht. En misschien klopt het allemaal wel onder de streep... maar niemand die het snapt. Nou, De voorbeelden van uh, deze, zeg maar, deze aanvulling bij de hypotheekregels uh, die we in Nederland al kennen en die kort geleden ook behoorlijk zijn aangepast... is dat het gewoon uit de sector zelf komt. Zeg maar. Het komt uit de wereld van degene die de financieringen moeten, uh, moeten in, inhouden. De, uh, de, de, de, bank de banken bedoel je? Ja. De banken, ja. En die uh, vertrouwen wij helemaal uh, zomaar blind op dit soort dingen? Nou, uh, ook VNO-NCW. Nee, maar even heeft, heeft op die bank. Ja. Hè? De, de, de, nee, wat? niet blind. En daarom oh. geef ik ook een aanvulling. VNO en heeft hierop gewezen dat dit een mogelijkheid zou zijn. Dus ja, uh, daar, daar de heb de bouw, ik. de, de, de bouwhandel. Nee, dat zijn ook mensen die in de praktijk zien hoe, hoe zeg maar regels in de praktijk uitwerken... en graag iets meer ruimte willen hebben. Dus ik ben er wel van overtuigd dat ook op termijn zal blijken dat dit een goede aanvulling is. En als het om akkoorden gaat en reacties die je daarna krijgt... ja, dat ben ik inmiddels wel gewend. Er zijn altijd mensen die het fantastisch vinden. Er zijn mensen die zeggen van... nou. In ieder geval beter dan van wat er lag. En er zijn mensen die het niets vinden. Ja. Uh, in dat opzicht verschilt dat niet veel meer van wat ja. we in het verleden ja. hebben gehad. Ja. En nog een, een, uh, een andere uitleg. Mensen die nu een uh, uh, huis laten verbouwen, opknappen, uh, een nieuwe keuken, een uh, nieuwe badkamer. Uh, die betalen opeens over dat totale bedrag straks uh, 15% minder btw? De BTW voor onderhoud, inderdaad. Die, uh, nee, maar die, die hele rekening, als ze die rekening krijgen... Ja, 1 krijgen. maart, uh, als, dat moet uiteraard wel. De minister is daar in het debat ook wel duidelijk over uh, zijn geweest. Uh, want 1 maart is wel het moment dat het uh, pas in kan gaan. Dus dat is je moet je aannemer vragen om je rekening, de rekening pas per 1 maart in te dienen? Nou, eigenlijk. ik denk dat je... Uh, je de moet zorgen... Kijk, de, voor mensen die op de rand zitten, is dit altijd natuurlijk lastig. Hè? Ik bedoel, uh, ik ken mensen, en zelfs heel dicht in mijn omgeving... die nog niet zo lang geleden een behoorlijk grote verbouwing hebben gehad... die zeggen van, tjonge, had ik even gewacht. Ja, dat is niet anders, zo ja. werkt dat. Maar nu wel is het advies, opletten, zet de rekening tenminste op nee, 1 op maart. Moment, op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond, dan worden er rekeningen verstuurd. Ja, maar daar kijkt en, niemand naar. Het gaat toch om, om die rekening. Ja, en doe dat op een fatsoenlijke manier. De, op 1 maart, minimaal. Nou, 1 maart is in ieder geval de grens, dat is duidelijk. En dan gaat die totale rekening met 15% omlaag. Dan gaat er van de BTW... Nee, van de, de BTW. Het het is, het eind, wij ja. kijken dan altijd aan het eind van het bedrag. Hè, wat daar ja, staat. Er is Kijk maar naar de rekenvoorbeelden die bijvoorbeeld ook vandaag in een aantal kranten staan. Dat zijn behoorlijke bedragen, dat klopt. En uh, de blijdschap in de bouwwereld over deze maatregel is ook heel erg groot. We hebben het een aantal keren geprobeerd, pas geleden nog in september... met uh, onder andere met het CDA, als eerste indiener ook van het amendement... Uh, om, om deze maatregel doorgevoerd te krijgen. Ik maar heb... dat geldt alleen als je die btw-verlaging permanent houdt. Hè? Want dat hebben we natuurlijk eerder een keer meegemaakt dat de btw verlaagd werd. Dan maakt iedereen daar even gebruik van en daarna schiet... Weer in een dip. Ja, kijk, wij moeten op dit moment moeten we even in een tijd waar de problemen zo groot zijn... en bouwbedrijven aan de lopende band omvallen, moeten wij een maatregel nemen. Dus we hebben voor een jaar gekozen. Ja. Uh, ook gezien de bedragen die eraan vastzitten. Ik Met... kan niet uitsluiten dat het misschien nog verlengd wordt. Maar in eerste instantie is het gewoon voor een jaar. 1 maart gaat het in. 2014 is het 1 maart weer afgelopen. Ja, okay. Martijn van Dam, uh, waarom bent u daar tijdens de formatie? U zat ook in dat team zelf niet opgekomen. Um, misschien zijn we op van alles nog wat gekomen. Maar uiteindelijk hebben we een plaatje gemaakt dat ook financieel klopte. En dat zal u ook opgevallen zijn. Dat um, de consequentie van dit akkoord is. Dat kost meer geld dan wat er was begroot. Dus uh, dat is dan weer wat er straks over mee vallen. Ja, dit is dan een tegenval van opgelost. ongeveer 250 miljoen. En dat ja. moet nog worden opgelost. Ja, maar goed, dit, dit plan ondersteunt u van haar als Partij ja, van de Arbeid. Zeker. Want uw partijleider heeft gezegd... Ja, dit soort manieren van oplossen gaan we vaker doen. Maar de vraag is natuurlijk toch, fascineert wel een beetje. Waarom heeft u dat zelf niet bedacht? We lezen vandaag nog in de in NRC Handelsblad. Dat uh, Hanoten uh, al gewaarschuwd heeft. Denk aan de Eerste Kamer. Heeft u daarvoor ook, zegt hij, in die krant benaderd. Ja. Maar. Uh, ze wilden niet luisteren, die Samson en Van Dam naar mij dat dat al de instabiliteit van het kabinet uh, door hem min of meer werd aangekondigd. Nou, dat is niet zo, want we hebben dat uh, sterker, we hebben ook zijn waarschuwing uitgebreid besproken. Um, want zijn waarschuwing was de eerste kamerfracties stemmen eigenlijk nooit anders dan de tweede kamerfracties. Tenminste, ze stemmen nooit voor een wet die door de tweede, waar hun eigen fractie in de tweede kamer uh, tegen heeft gestemd. Um, alleen, kijk, we wilden met dit kabinet sowieso in deze tijd alleen maar dingen doen die op een breed draagvlak kunnen rekenen. In de samenleving, dat is al moeilijk genoeg, maar dus ook in de politiek. Dus de opdracht voor dit kabinet was hoe dan ook... Eh, om te zoeken steeds naar zo breed mogelijk draagvlak... en dus ook buiten alleen maar de coalitie. Want als je in deze tijden moet regeren... en je moet het elke keer van een meerderheid van vier zetels hebben... Ja. dan ben je eigenlijk niet de goede dingen aan het doen. Het zijn allemaal moeilijke maatregelen. Het is altijd heel makkelijk vanuit de oppositie om daar tegen te zijn... Het is veel moeilijker om je verantwoordelijkheid te nemen. zoals de drie ja, maar, partijen hebben gedaan. De heer Slop ook heeft gedaan. Toch even, want Slop zei vandaag ook. Eh, daarmee heeft het kabinet wel langs de rand van de afgrond gescheerd. Ik denk dat de woningmarkt meer langs de rand van de afgrond is gescheerd. Dat is veel belangrijker. Dat is wat de heer Slop ook zei. Zijn belangrijkste motivatie om hier aan mee te willen werken... is om de woningmarkt uit de puree te halen. En Ik denk dat het een ongelooflijk belangrijke impuls gaat zijn. Ja, maar u maakt nou toch de woorden van meneer Slop in de krant anders dan die er staan. Want Slop zegt in de krant toch wel degelijk... het kabinet scheerde hiermee langs de afgrond. Slop is erbij, dus die kan dat toelichten. Ja, zo is het. Nee, kijk, voor mij is mijn motivatie... De hey, taxatie was de woningmarkt, u? maar mijn politieke taxatie van wat er gebeurd is... is dat het kabinet inderdaad uh, langs uh, de afgrond uh, heeft uh, gezeild. Minister Blok, nog nauwelijks begonnen, was eigenlijk al mislukt als minister. Als dit niet goed gegaan was... Zo ver was, gaat u wel, ja. Ja, dat zo ver ga ik inderdaad, want uh, dit is een... een, een we hebben drie grote onderwerpen deze kabinetsperiode. Dat is de woningmarkt, dat is de arbeidsmarkt en dat is de zorg. Oh. Als dit, dit was het verhaal voor de woningmarkt. Als dat mislukt was, dan was dus al een derde van het kabinetsbeleid... was eigenlijk al grandioos uh, naar over de rand uh, gegaan. En uh, dan heb ik niet zoveel medelijden met zo'n kabinet, maar wel inderdaad met die woningmarkt, omdat ik weet dat daar zoveel mensen... zo ongelooflijk hard werken, zoveel gezinnen ervan afhankelijk zijn... dat dat ook gewoon goed moet gaan. En dat dreef mij om niet, zoals sommige partijen vorig jaar deden... en sommigen nu weer hebben gedaan, aan de kant te blijven staan, dat maar zee, mee ja, te doen. Ja. Ja. Nou ja, CDA heeft wel gesproken. Dus CDA is niet aan de kant blijven staan, maar die zijn er niet uitgekomen. Dus dat vind ik toch een iets andere orde dan dat je helemaal zegt, we willen nooit wat, alles wat er maar komt, het maakt niet uit wat het is, het is altijd fout omdat het van het kabinet komt. Ja, da daarmee komen we bij u, meneer Heerma. Want het CDA zit natuurlijk ook in een wonderlijke positie. Uh, in de oppositie? Uh, ja, ook. Uh, Elko Brinkman in de Eerste Kamer als voorzitter van Bouwend Nederland is wel positief over dit akkoord. Over onderdelen. Uh, maar als uh, fractievoorzitter van het CDA in de Senaat is die negatief. Ja, nou dat, dat is op zich, op zich niet zo raar. Je kunt namelijk oh. er niet omheen dat... Maar hij, dat hij, het, hij het, zit dat ook namens het CDA? Je kunt, je kunt er, er niet namens... omheen dat de drie partijen die um, het kabinetsvoorstel nu steunen... op een aantal punten het voorstel wat er lag verbeterd hebben. De heer Slob refereert ook al aan een motie... Die in de eerste, of een amendement wat was ingediend door de CDA-Eerste uh, Kamerfractie. Ja. Dus op die punten is er een verbetering. Tegelijkertijd is er op een aantal punten... dan heb ik het vooral over de hoogte van de verhuurdersheffing... de manier waarop de corporaties getroffen worden... dat was voor het CDA niet goed genoeg. Wij, en dat zijn ook de punten waar u net zelf al aangaf... dat er ook al veel kritiek komt uit het land over, op dit akkoord... Ik vind het dan wel weer wat te makkelijk... om dan de verantwoordelijkheid voor wat er nog niet goed is... aan het akkoord dan neer te leggen bij de drie partijen... die het akkoord wel iets verbeterd nee. hebben. Want dat, het is niet zo dat de heer Slop nu verantwoordelijk is... voor het gehele kabinetsvoorstel. Hij heeft wel een aantal dingen voor zijn partij verbeterd. Voor mijn partij geldt dat in de af... We zien heel goed dat er een paar verbeteringen zijn... dat in de eindafweging de deal niet goed genoeg is. En daarom steunen we niet. Dat is onderdeel van oppositievoeren. En dat geldt voor onze tweede en voor onze eerste kamerfractie... Wat wonderlijk is aan de positie van het kabinet natuurlijk... dat vond ja. ik zelf, is dat ze opnieuw concluderen... dat de plannen nu nog mooier zijn geworden... dan dat ze waren toen ze ze zelf bedacht hebben. Dat kun je niet bij herhaling blijven doen en het geloofwaardig houden, vind ja, ik zelf. Ja. Laten we nog even naar de politieke vertaling gaan... van dat allemaal wat er deze week uh, gebeurd is. Het regeerakkoord is aangepast. Dan wordt er gesproken over uitgestoken handen. Dan wordt er gesproken over een nieuwe manier van politiek voeren. Wat is nou eigenlijk zo'n regeerakkoord nog waard? Zou je niet gewoon moeten zeggen bij de start van een kabinet... nou, we spreken een paar dingetjes af op een A4'tje... en verder is het gewoon vrij schieten, vrij vrijspelen... en overal wisselende meerderheden voor zoeken? Meneer Slob. Nou ja, in de huidige politieke verhoudingen zou dat misschien wel verstandig zijn, ja. Dus uh, ze hebben nu zich toch wel behoorlijk gedetailleerd... op een aantal onderwerpen zich vastgelegd. En daar blijkt dus geen meerderheid voor te zijn. Er komt misschien straks nog een onderwerp langs de publieke onderroep. De publiek Ik denk omhoog. hetzelfde verhaal. Uh, en dan moet je op een bepaald moment rond gaan kijken van uh, welke partijen zouden eventueel dat kunnen gaan steunen. Ja, maar wij gaan natuurlijk niet zomaar onvoorwaardelijk steun geven. We willen daar ook wat voor terugzien. Ja, dus allereerst. dat is een hele moderne manier van politiek voelen? Ja, nou, eigenlijk dat weg de politiek... van de dichtgetimmerde uh, regeerakkoord? Ik, uh, ik ben niet zo van uh, gedoogconstructies zoals in de vorige periode hebben plaatsgevonden. Daar is nu ook geen sprake van. Het is nu eigenlijk omgedraaid. De regeringspartijen moeten gedogen. Daarom was de situatie van de week ook wel uh, bijzonder tijdens de persconferentie. Op de voorste rij zaten de heer Zelstra en. De heer Samson. En u zat achter de, wij de tafel? Wij zaten achter de tafel. Zij moesten dat gedogen. Dat wij zo substantieel ja, regeringsbeleid ja. konden aanpassen. Dus eigenlijk bent u de baas, maar u gedoogt het kabinet. Nou, op, dit onderwerp, uh, op dit onderwerp hebben we inderdaad uh, uh, behoorlijk veel invloed kunnen hebben. Er zullen ongetwijfeld weer andere onderwerpen komen waar dat uh, niet het geval is. Uh, ik hoop wel dat de regeringspartijen er wel van doordrongen zijn dat partijen die hier nu hun nekken uitsteken, dat je die niet de komende tijd bij allerlei andere onderwerpen weer met de rug naartoe kunt gaan staan. Ja. Uh, meneer Van Dam, uh, nogmaals, u zat ook in dat team bij de formatie. Uh, kunnen we toch wel vaststellen dat dat regeerakkoord gewoon een soort wensenlijst is, maar dat alle punten strikt genomen met de Kamer uh, en andere partijen dan die in de regeringscoalitie zitten, bespreekbaar zijn? Nee, kijk, u doet nu net alsof dat regeerakkoorden... Uh, in Nederland altijd geheel ongewijzigd de eindstreep halen... en volledig worden uitgevoerd. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, dat Elke gebeurt dus nu ook niet. Elk regeerakkoord is een agenda voor het kabinet. En het, gaat, en het kabinet gaat proberen om zoveel mogelijk van die agenda uh, waar te maken. Uh, en tegelijkertijd gaat ze daarover in discussie met allerlei maatschappelijke partijen. En ik vind... Uh, Goede regering gaat ook in discussie met andere politieke partijen. Dat is in het verleden, vind ik, juist veel ja. te weinig gebeurd. Namelijk kabinetten hadden altijd de neiging... om alleen maar te varen op de eigen meerderheid. We hebben het in de afgelopen twee jaar veel te vaak meegemaakt... dat voorstellen met een meerderheid van 76 zetels... door de Kamer heen uh, gejast moesten worden. Ja, ik vind dat geen manier van politiek bedrijven, en zeker niet in een tijd dat dit land er zo ongelooflijk moeilijk voor staat... en met heel veel moeite misschien nu de weg uit de dal omhoog aan het ja, terugvinden dat, zijn. Dat roept wel heel even de vraag op... waarom u dan toch met een twee-partijen-coalitie van start bent gegaan. Want als u voor zoveel draagvlak bent... had er wel één of twee partijen bijgekund natuurlijk in de regering. Ja, dat, dat had ook gekund. Alleen ja. deze twee partijen, dat was ook de wens ook van uh, volgens mij vrijwel de gehele Kamer... dat deze twee partijen zouden gaan proberen doen. om samen een ja. regering te vormen. Dat hebben we gedaan. Daar ligt een programma onder. Um, en we gaan proberen om dat zo goed mogelijk uh, ja. uit te voeren... om te zorgen dat Nederland die weg omhoog weer gaat vinden. En ja, daarin willen we heel graag samenwerken... Uh, met zoveel mogelijk andere politieke partijen. Want dit land heeft dat ook nodig... dat we met elkaar samen de schouders eronder zetten. Ja. En dat we niet vanuit een soort ivoren toren zeggen... wij hebben 79 zetels, wij weten in ons eentje wel wat goed is Zit voor dit land. Zit ik toch land? nog met één vraag. Als het zich zo gaat vermengen, oppositie en coalitie ja. door elkaar... wat blijft er dan over van de stelling... de regering regeert en de Tweede Kamer controleert? Volgens mij is die uh, misschien wel meer waar dan ooit. Nou. Nou, u, heeft het, u heeft het deze week gezien. Dat de Tweede Kamer dus uh, in gesprek gaat met het kabinet. Over plannen van het kabinet. En daar wijzigingen in aanbrengt. En zegt, ja als u het zo doet, dan denken we dat het beter wordt. Dat is toch waar politiek over hoort te gaan. Dat je zegt, wij denken dat het op deze manier hoort. En dat allerlei uh, partijen vanuit de Kamer zeggen. Nee, we hebben een voorstel om het beter te maken. En misschien wordt het daar ook beter van. Waarom moeten we daar altijd zo cynisch over doen? Dat als een kabinet zijn plannen aanpast. dan zegt Dat is... Uh, dat is zwak van het Dank. kabinet, of dat nou, zou een ja, uh, teken zijn even. van instabiliteit. Uh, wij hebben het het niet kan ge... er toch beter van worden? Wij hebben dat akkoord niet gepresenteerd. U heeft het gepresenteerd. Ja. U zei: Zo gaan we het doen. Ja. Maar goed, en... u heeft die brug gezien, hè? Die brug die was geslagen. Dat was een ophaalbrug. Hè? Ja. Ja. <laughs> en die titel die was, niet, dat was niet zomaar een uh, marketingpraatje: dat bruggen slaan. Dat okay. ging ook juist over de moeilijke tijd waar dit land in zit... en de manier van politiek bedrijven die je nodig hebt om dit land eruit te krijgen. En nou, dat is volgens mij wat we deze week ook hebben kunnen zien. Ja, ik ben er trots op wat daar deze week is gebeurd. Nou, proficiat. En uh, wij stellen vast dat het regeerakkoord vanaf nu niet meer regeerakkoord heet... maar een agenda. Pieter Heerma wil nog één reactie geven hierop. Wat u wil. Op de agenda. Nou, ik, ik vind dat Martijn van Dam hier de, de werkelijkheid... wel wat rooskleurig gemaakt en wat beter verkoopt... dan dat hij werkelijk is. In de realiteit zie je nog steeds dat er heel veel gebeurt... dat de hele oppositie iets vraagt... en de twee coalitiepartijen in de Tweede Kamer het afstemmen. En dat gaat allemaal anders worden. En dus dat, dat, dat, gaat, ja, dat, gaat, dat gaat echt niet anders worden dan nu. Ik durf en, ook meteen en dit, de dat En in het woonakkoord... Ja. zie je ook dat pas uh, uh, uh, de, de minister Blok... Uh Arie Slob uh, noemde al aan dat hij bijna gefaald had nu al. Pas op het laatste moment toen hij door had dat het moeilijk begon te worden. Toen pas de weg naar de oppositie kon ja, volgen. Nou, en, daar, en daarom moest het debat ook uitgesteld worden. Dus je moet de werkelijkheid niet uh, mooier verkopen dan dat hij is. Okay. Okay, Daarmee nou... is het elf minuten over half twaalf. Uh, u hoort het al, we hebben aan tafel Arie Slop van de ChristenUnie... Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid en Pieter Heerma van het CDA. Martijn van Dam, u bent uh, uh, ook woordvoerder voor de Omroep. Uh, hoe belangrijk vindt u de publieke omroep eigenlijk? Die vind ik ongelooflijk belangrijk. Uh, omdat een, een publieke omroep is er om um, programma's te kunnen maken... die je aan het denken zetten, die je um, laten genieten... Um, die zorgen voor debat in de samenleving zonder dat daarbij de vraag leidend is of je met die programma's ook geld kunt verdienen... zoals bij commerciële omroepen. Ja. En dat is het grote maatschappelijke belang van de publieke omroep. En ja. het mooie vind ik ook nog eens aan het Nederlandse bestel... is dat er verschillende omroepen zijn... waardoor je een heel pluriform geluid krijgt. Dus je krijgt een veel veelzijdiger geluid... dat je bijvoorbeeld op de VRT of op de BBC uh, kunt zien. Ik vind dat heel waardevol. Ja. Nu is er een uh, forse bezuiniging uh, voor die publieke omroep... aangekondigd van zo'n 200 uh, miljoen. Dat is nog van het vorige kabinet. En nu bent u opeens met die publieke omroep waar u zo voor bent en dat u zo belangrijk vindt... opeens akkoord gegaan met nog eens 100 miljoen extra... waarbij bijna in totaal zo'n 30 van het hele budget eraan gaat. Ja. Waarom? Um, laat ik u eerst zeggen dat ik dat uh, ook buitengewoon moeilijk vond. Ja, nu, um, u bent er zelf over gegaan. Ja, dat klopt. Maar ik ben er wel heel eerlijk Verloren over. Verloren met en, kaarten. Nee, kijk, de, ik denk dat als je kijkt naar, de bezuinigings, uh, naar het bezuinigingsprogramma... wat we moeten doorvoeren... Uh, wat, wat gewoon niet anders kan vanwege de financiële positie van, uh, van Nederland op dit moment. Daar zitten tal van bezuinigingen in die ik eigenlijk liever niet had willen hoeven doorvoeren. Er is een meevallen horen wij net. Ja. Uh, nou? Moet ik u daar een aantal tegenvallers kan ik daar tegenover zetten? Nee, ja, zo gaan het we niet eens twee... meevallen. Die, in die woningmarkt is ja. geloof ik maar 200 miljoen. Daar hebben we nog 600 miljoen over. Daar hebben we nog... Dus dat kan daar prima uitbetaald worden. Maar kijk, wilt u... ik kan u nog een voorbeeld geven. Uh, de... Uh, Stijgende kosten van de gezondheidszorg. We kunnen niet anders dan die inperken. Is dat altijd prettig om dat te doen? Nee, natuurlijk zou je het liefst willen dat het uh, geld in de bomen groeide en dat je um, um, alles op de meest luxe en ruime manier kon blijven uitvoeren. Kijk, in, nou, in het bezuinigings... had mee, hoor. We hadden één minuut tijd om te wisselen, uh, even om elf uur. In het, bezuinigings... is het, niet. <laughs> in het bezuinigingspakket uh, van dit kabinet zitten nou eenmaal een aantal uh, lastige maatregelen... en voor mij is de, uh, de bezuiniging op de publieke omroep er ook zo één We gaan proberen om dat op zo'n manier vorm te geven... dat uh, je daar als kijker en luisteraar zo min mogelijk van merkt. Je ja. gaat het merken, maar we gaan proberen om dat zo beperkt mogelijk te Pieter houden. Pieter Heerma van het CDA. Uh, de Nederlandse uh, publieke omroep is een van de goedkoopste ter wereld. En toch besluit dit kabinet, er moet een derde van het budget af. Uh, absoluut. We hebben een, een, een, een hele mooie en ook als je het vergelijkt met alle landen over de, over de wereld heen... Uh, goedkope publieke omroep die inderdaad... en alle woorden die Martijn van Dam hierover uh, zegt... over pluriformiteit, um, die, die zijn we het hart gegrepen. Uh, in de vorige periode waren wij als CDA verantwoordelijk. En toen stonden wij ook voor de vraag bezuinigen. Dat was toen met een PVV in het kabinet. Ja, 200 miljoen, miljoen moesten toen af. Dat, die, die lag zwaar op de maag. Daar zijn we ook vanuit PvdA-zijde van de destijds best wel op bekritiseerd. Um, nu doet de PVV niet mee... maar komt uiteindelijk de Partij van de Arbeid er ook niet omheen... om nu nog meer te gaan bezuinigen. En ik vind dat, uh, ik vind dat echt jammer. Ik denk ook dat dat... Um, als je kijkt naar wat de publieke omroep kost... wat je ervoor terugkrijgt... dat ik me uiteindelijk ook afvraag... of de gemiddelde Nederlander, als hij dat ziet... Um, uh, dat het niet, er niet toch voor over zou hebben. Uh, maar juist omdat uh, de, de, de Partij van de Arbeid... wel de behartenswaardige woorden over de publieke omroep spreekt die een partij als de VVD niet zal streken... heb ik ook hoop dat we met de Partij van de Arbeid samen... Uh dingen kunnen veranderen en kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de positie van de regionale omroep. Maar ook als het gaat om de kleine levensbeschouwelijke omroepen... die er nu rukzichtloos uitgestreept zijn. En, en dat hebben vind we ik het over zonde. de EO, de, de RKK en de ICON. Nee, nee, de, de, de, de, de human, ja. human ja. precies. Ja, daar ja, gaat dat het is al om. een uh, gespeeld uh, spel. Hè? Dat is eigenlijk al voorbij. Even voor de duidelijkheid. De he, u gaat dus tegenstemmen in de Eerste Kamer, hè, CDA. Volgens mij is de wedstrijd nog, uh, nog niet begonnen. En u noemt terecht de Eerste Kamer... Dus uh, volgens mij moeten er allerlei plannen nog uh, door, de eerste, door de Eerste Kamer heen. En wij hebben goede hoop dat nog los van het feit dat er meerderheid nodig is... dat de Partij van de Arbeid is op, op, uh, bereid is om op een aantal punten stappen te maken... om de plannen die er nu liggen te verbeteren. Op welke punten zou dat kunnen zijn, meneer Van Dam? Zou u daar inderdaad toe bereid zijn? Kijk, ik zei net al, we zijn over alles bereid om met Ja, maar goed, u um, zit wel aan die 300 miljoen vast natuurlijk. Ja, ja, kijk, we zitten aan, aan het hele bezuinigingspakket ja, van dit kabinet vast. Daarom bent u niet bereid om te doen. We hebben onze handtekening eh, ondergezet. Nou ja, kijk, en, en het zal, ook de staatssecretaris gaat, neem ik aan... ook de komende tijd, ook met de oppositie in gesprek... en sowieso met de Kamer in debat. Eh, dat is natuurlijk de, de beste plek waar dat kan gebeuren, gewoon in de Kamer. Noem ja. eens wat, noem eens wat waarover te praten valt. Nou kijk, er ligt, er ligt nu de eerste wet, is deze week naar de Kamer gestuurd... waarin de invulling van die bezuinigingen eh, wordt gepresenteerd... Die, dat komt niet allemaal voort precies uit het regeerakkoord. Dus over die invulling zal de Kamer uitgebreid gaan debatteren, neem ik aan. Kijk, en we weten ook nog niet precies eigenlijk hoe alle partijen zich gaan opstellen. Dus CDA, ChristenUnie zitten hier, je hebt ja. GroenLinks, deze 66 nou, SP... Worden. hebben allemaal heb een geschiedenis met veel uh, verschillende opvattingen over het publiek omhoog. Dus het is dus even afwachten hoe iedereen daarin staat. En, en ja, kijken of het kabinetsbeleid al dan niet op een meerderheid kan rekenen. Laten we even nou, het is wel Arislo. ernstig hoor. Heel, ik vind het in? echt wel heel ernstig wat hier gebeurt. Ik ben ook zelf jarenlang woordvoerder, uh, media... Geweest. Uh, zo erg als nu hebben we het nog nooit eerder gehad. Want het is niet alleen maar die 200 miljoen... waar overigens al afspraken over waren gemaakt... met de omroepen die netjes dat wilden gaan uitvoeren. En er kwam er nog eens 100 miljoen bij ook de sterinkomsten zullen terug gaan lopen. Dan zal er nog eens zo'n 50 miljoen extra schade zijn. Er wordt niet gecompenseerd. Dat zou misschien een punt zijn waar de Partij van de Arbeid steun zou kunnen geven... dat we dat wel gaan doen. Want als dat ook niet gebeurt, dan gebeurt denk ik wel... wat de heer Henk Haaghoort van de publieke omroep gisteren ook zei... Ja, dan is eigenlijk Dekker bezig te stoppen uit het bad te trekken. En dan loopt het gewoon in één keer leeg. Dan gaat het echt heel hard. En dat vind ik zorgelijk, want we hebben inderdaad... een goedkope publieke omroep in Nederland... die veel waarde heeft ook voor de samenleving... Als we niet oppassen, zijn we dat de komende jaren aan het weggooien. Wat is uw vraag aan uh, de coalitie en in feite dus ook aan Martijn van Dam... van de Partij van de Arbeid? Nou, het zou mooi zijn als hij de woorden die hij een paar uh, maanden geleden heeft gesproken... als het bijvoorbeeld gaat om garantiebudgetten voor omroepen... dat ze zeker recht hebben op een bepaald percentage van de omroepgelden. Dat is nu 70 gaat terug naar 50 Dus dan wordt het alweer een stuk onzekerder van. Uh, dan lopen er straks alleen nog maar flexwerkers rond uh, in ja. Hilversum. Uh, het lijkt mij uh, een punt waar de PvdA volgens mij moet zeggen... halt uh, tot hier en uh, niet verder, want uh, ja. dat is gewoon niet verantwoord. Nee. En die ster gelden. Nee, dat ja. zijn de, de, twee vragen inderdaad nu, Martijn uh, van Dam. Uh, uh, die omroepen krijgen nu 70 procent, uh, om programma's te maken... en dat gaat terug naar 50 procent. En de publieke omroeporganisatie, meneer Hagoort, die gaat allemaal uh, bepalen wat wij wel en niet uh, mogen uitzenden. Dat terug naar 70 procent. Bent u daarvoor? Wat slopvraag? Um, het is niet helemaal zoals u het zegt. Uh, maar wel want... ongeveer? Nou kijk, dus Alle omroepen uh, krijgen meer dan die 70% die in de wet staat. Dat is allemaal heel technisch. Dat de is vraag, de precies Technisch snappen we niet, maar de grote lijn wel. En ik vroeg naar de grote lijn. Waar, waar het om gaat is wie heeft de regie over... Uh, wat, wat voor programma's er worden uitgezonden en, en gefinancierd. Dat is eigenlijk nu al jarenlang is dat een soort spel... tussen de centrale organisatie en de omroepverenigingen. En die centrale organisatie die heeft eigenlijk heel veel zeggenschap... nu al over de programmering. Eigenlijk als je heel eerlijk bent, over 100% van die budgetten. Want de netcoördinatoren, zoals dat heet... die bepalen welk programma wel en welk programma niet in het schema wordt opgenomen. En die bepalen dus ook wat wel en niet wordt gefinancierd. Alleen waar het nu over gaat is, dus in de wet staat... dat moet voor die omroepen leiden tot minimaal... Een bepaald budget. En dat minimumbudget ja, maar... gaat in deze wet naar beneden. Dat is een ja. gevolg van dat. En daarvan is de vraag van Aris Lop. U was voorheen voor 70% en bent u nu voor 50%? Of bent u bereid om dat terug te brengen naar die 70%? Ik vind die 50% verdedigbaar. Dat heeft ermee te maken dat, je van, hè, dat we die omroepen niet meer financieren op basis van hun ledenaantal. Maar meer zeggen we gaan dus meer naar de inhoud van de programma's kijken. De kwaliteit ja. van de programma's vooral. En op basis daarvan krijg je financiering. Ja. Als omroepen daarvan zeggen ja, maar dat leidt bij ons bijvoorbeeld. Je ziet nu bij de AVRO in de trossen dat die zeggen... ja, maar dat gaat druk zetten op ons fusieproces. Misschien ja. doen we het daar niet meer. Nou, bijvoorbeeld, um, ja. Laten we, laten we daar even omheen. Ja, kijk, ik, ik vind dat uiteindelijk belangrijker. Dus ik zou dat niet op het spel willen zetten. Dat is typisch zoiets wat in het Kamerdebat besproken ja. moet dat worden. Okay. Gaat dit nou niet die fusies bemoeilijken? En wat zouden we kunnen doen om dat makkelijker te maken? Binnen het gegeven wat mij betreft... dat we wel die regierol van die centrale organisatie, dus de NPO... Versterken. Meneer Herma, u zit te draaien op uw stoel. Nou, ik, ik zit te knikken omdat ik blij ben dat in ieder geval Martijn van Dam. op dit punt nu de deur een heel klein beetje openzet. Want d -d zoals jullie terecht al aangeven. die uh, bezuiniging uit de vorige periode. die had al geleid tot een heel nieuw. Uh, bereidheid ook in Hilversum om te hervormen. die publieke omroep uh, moderner te maken. meer aan te sluiten bij de moderne tijd. En die wordt onder druk gezet door deze extra klap van, van 100 miljoen bezuinigingen. Um, en uh, als daarmee zaken op het spel worden gezet, dan moet je bereid zijn dat aan te passen, hoor ik Martijn van Dam zeggen. Dat vind, ik een, uh, uh, dat vind ik verstandig. En ik zie dat op nog wel een aantal punten, zie ik, uh, zie ik noodzaak om dan te wijzigen. Ik noemde de, de kleine levensbeschouwelijke omroepen al. Ik denk ook dat de extra bezuiniging die nu bij regionale omroepen geldt, dat dat voor eh, omroepen als omroep Friesland voor L1 in Limburg dat dat tot grote schadelijke gevolgen kan leiden die ook haak staan op pluriformiteit en ook daar hoop ik dat de Partij van de Arbeid in de uitvoering bereid is nog stappen te maken. Arie Slob. Nou, Dat hoop ik inderdaad. De kleine leesbeschouwelijke eh, omroep is denk ik een goed voorbeeld, want die zouden dan wel onder worden gelacht bij andere omroepen, maar nu is de zendtijd ook verdwenen, dus ja, gezellig. Eh, als, het als dat gelden. De zendtijd gaat, zendtijd eerst zijn eerst het geld en daarna de zendtijd. We eh, staan ze gewoon niet meer. Nou, ja, dan ben je gewoon helemaal weg. Ik bedoel, dat is, eh, vind ik een enorme verarming ook. Voor, uh, voor ons uh, publieke omroep. Maar ik zie, als, als er niet bewogen wordt... of alleen maar op kleine onderdeeltjes... krijgen we straks echt een hele rare situatie. Dan zal het met een krappe meerderheid door de Tweede Kamer gaan. Want uh, ja, de VVD-agenda wordt met steun van de Partij van de Arbeid... Ja. al uitgevoerd. En dan zal in de Eerste Kamer... Uh, ben ik van overtuigd, alleen de PVV overblijven... om het aan de meerderheid te helpen. Dat denk ik ook. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of de heer Van Dam... met ja. de Partij van de Arbeid bereid is om ook in de Tweede Kamer... al met de PVV, met de heer Bosma... Uh, de man zeg maar, van Nederlandse uh, muziek uh, en dergelijke... Uh, daar percentages voor afspreken en dat soort... Nou ja, en uh, ons ja. Link, in ons linkstuig... Precies, het is of hij daar afspraken mee wil uh, gaan maken... om die VVD-agenda misschien nou, een beetje aan te passen. Maar je meneer vraag aan. niet langer, meneer Van Dam? Ja, ik kan me niet voorstellen dat we voor de publieke omroep... uiteindelijk afhankelijk moeten zijn van de stemmen van de PVV. Dat dus, lijkt me niet een aantrekkelijk scenario. Dus ik, dus, de de partijen, dus ik hoop dat we met de andere partijen afspraken kunnen maken... over hoe de toekomst van de publiek onhulp eruit uh, nou, komt te zien. Eén puntje nog, inderdaad, dat, dat, dat budget... De, de Tros zegt bijvoorbeeld, uh, wij uh, zien helemaal geen heil meer in die fusie... als dat budget uh, uh, voor ons uh, zelf te bepalen uh, zo omlaag gaat. Nou, dan kan hij dus twee dingen doen. Of zeggen, nou, dan valt er over het budget uh, toch te praten. Dat suggereert u, hè? Ik denk dat er de oplossingen te vinden zijn die minder zwart-wit zijn. Want nee, dus, dat is altijd ook, in de politiek. Maar, die, uh, nee, maar ja. u suggereert dat er over te praten valt, toch? Dat er over de invulling van die wet te praten valt. Ja, uiteraard, want de Kamer, de Kamer gaat er uiteindelijk over hoe die wet eruit komt te zien. Um, en als de wet in deze vorm ertoe zou leiden dat die fusies niet doorgaan, dan hebben we een veel groter probleem. Want u wil het niet opleggen, begrijp ik? Zit u, ziet u het voor zich dat uiteindelijk de politiek gaat zeggen die omroep moet met die omroep kan het fuseren? Is er is er eigenlijk een wettelijke grond om zo'n fusie af te dwingen? Het lijkt me heel ingewikkeld. Maar er worden natuurlijk altijd fusies worden altijd uh, gaan altijd gepaard met toch wel wat financiële voordeeltjes. Op die wijze hebben we dat vaker ja. ook bij andere onderwerpen gezien. Dus uh, dat zie je natuurlijk nu ook al een bij beetje. Bij de plannen kijkt. Loopt. De omroepen die zelfstandig blijven, de Eo Max, noem maar op, die, uh, ja, die, die hebben dan toch iets minder voordeeltjes dan de omroepen die uiteindelijk uh, gaan fuseren en uh, samengaan. Want men wil wel opschonen. Ja, Maar goed, de, de, de omroepen willen natuurlijk ook wel echt dat voordeel voelen dan. En zei, de fuserende omroepen hebben nu het gevoel dat ze dat voordeel te weinig voelen. Nee, maar ik denk dat het heel goed is als de omroepen de schouders tegen elkaar zetten... en heel erg duidelijk maken, ook richting het kabinet, richting de coalitie... en ja. de rest van de Kamer. Mensen, als dit doorgaat, dan is het echt over en uit... voor de publieke omroep voor de komende tijd. Want ja. er wordt schade aangericht die volgens mij niet meer te herstellen is. Dan ja. moet de Partij van de Arbeid ook niet aan mee willen werken. Ja, de staatssecretaris heeft een beetje gesuggereerd in een debat, uh, herinner ik mij... dat die fusies uh, op enig moment uh, gedwongen kunnen worden opgelegd. Maar u zegt, meneer Van Dam, dat moeten we niet doen. Er is dan een ander punt uh, bijvoorbeeld. Er is nog steeds een verschil tussen A en B, omroepen de grote. Hè, de Tros, de Afro, de Vare, de KRO, de NGV. En de kleinere, zoals de EO, de VPRO. E klein. Uh, nou ja, voor is u is heel groot. Sorry, doen. ik uh, neem het terug Gaat de leeftijd naar u. De VPRO... En, uh, nou ja, nog een uh, uh, Max bijvoorbeeld. Uh, vindt u dat al die omroepen nu de evenveel zendtijd moeten krijgen... of dat dat verschil moet blijven bestaan? Nee, wat, wat, wat je krijgt is een nieuw systeem waarin uh, de gefuseerde omroepen uiteraard uh, meer dan twee keer zoveel budget krijgen als de omroepen die niet gaan fuseren. En je zou zeggen twee keer, want je hebt twee omroepen. En vervolgens leggen we daar iets bovenop, omdat zij de bereidheid hebben om te fuseren. Om, omdat zij hun eigen belang ondergeschikt hebben gemaakt aan het belang van de totale publieke omroep. En ik vind ook dat het gerechtvaardigd is dat je daar ook iets voor beloond wordt. Want kijk, de, dit is typisch ook zo'n voorbeeld. Die publieke omroep heeft natuurlijk zich is jarenlang gevangen gebleven in oneenigheid... over hoe dat bestel uh, vereenvoudigd en verbeterd zou moeten worden. Ja. Dat die omroepen nu zelf de bereidheid hebben om die stap te zetten... dat is zo ontzettend waardevol. Want je wil eigenlijk helemaal niet dat we dat soort dingen... vanuit Den Haag moeten opleggen. Ik heb veel liever dat dat van onderop gebeurt. En dat het gebeurt, dat wil ik koesteren. Ik zie toch Pieter Heer maar heel twijfelend kijken. Nou ja, kijk, um, Martijn van Dam heeft zelf in de vorige periode wel... Ongemak uitgestraald over hoe erg de politiek nu aan de knoppen zit bij ja. de publieke omroep. Uh, en dat speelt hier ook mee, want je dwingt die fusies niet, niet af. maar je draait de geldkraan zo erg naar beneden. Dat, dat je alsnog het afdwingt. Dat is ook wat Ari Slop volgens mij net ook uh, net een beetje op zich op, op, op doorging. Maar wat ik het, uh, uh, dat ongemak, dat, uh, dat voel ik ook. Uh, we gaan door met als politiek uh, deze discussie voeren... sinds de omroepbijdragen gefiscaliseerd zijn. Daar heeft volgens mij toen de Partij van de Arbeid... toen dat gebeurde ook zelf best wel zorgen over gehad en gewaarschuwd. En het cynische daarbij is, is dat je nu als Nederlander veel meer geld betaalt dan dat er naar de publieke omroep gaat via de belastingen. Dus we betalen met z'n allen wel voor iets... wat naarmate er meer bezuinigd wordt, we er niet voor terugkrijgen. Maar concreet, waar pleit u nu voor? En de, en voor de discussie en luisteren die, die, die de... gestart is ja. door, door Jan Slachter, om Max, te zeggen, ja. laat, laat door Omroep Max, laat niet meer de politiek... Maar mensen, er zelf, mensen zelf. er zelf weer over bepalen... Daar, uh, daar word ik met de dag positief ja. over. Als ik zie hoe deze discussie steeds verder gaat in de politiek... moet je voorstellen dat een kabinet weervalt... Uh, en dat nog een keer 50 miljoen, 100 miljoen vanaf... ga zo maar door. En uiteindelijk, als die publieke omhoek kap kapot is... dan pas zitten we met z'n allen met de gebakken peren, en dat moeten we willen voorkomen. En ik denk ook dat de gemiddelde Nederlander dat ook wil voorkomen. Ja, maar dan uh, moeten we toch wel even uitleggen... dat kijk-en-luistergeld uh, zou dan voor iedereen moeten gelden... want anders is het natuurlijk niet te doen. Want die... ja, maar dat is, niet, huh? dat is helemaal niet nodig, kijk... Ik vind het sowieso een groot risico voor het publiek om op als je dat doet, maar... Um, wat nu gebeurt is, je betaalt aan je kabelmaatschappij geld... voor al die zenders ja, die je krijgt. Precies. En die kabelmaatschappij geeft dat geld niet door aan die zenders... maar die geeft dat geld door aan zijn aandeelhouders in uh, de VS. Nee. Als we daar nou zijn een eind aan maken... en zorgen dat ze wel degelijk gaan betalen voor die zenders... Dus en dus nieuw... gewoon wat minder winst maken... Dit is een heel nieuw facet in de, in, in de discussie... waar we helaas zou, nu geen tijd meer meer voor hebben. Nou, Laten we hier dan komen. eens over dooddrukken. Uh, okay. Hier over Na 12 uur mag dat. Wij zijn gaan blij dat we er toch nog even waren. Martijn van Dame Aris Slop. En Pieter, hier mijn dank. Tot volgende week. Dag. Dag. Samen thuis, samen dros.